Ze hebben mij al gevraagd, dames en heren, hoe kom je nou na twee katholieke fonoplaten ineens aan al die protestante kennis? Dat is spelender wijze gegaan. Ik heb een tijdje een gemengde verkeering gehad. Ongeveer twee jaar was ik gemengd verkeerd. Verkeerd gemengd. Maar nou, hoe dan ook, ik kwam wel eens in zo'n kerk. Nou, ik moet u zeggen, dat is wel even wennen hoor, voor de buitenstaander. Protestante kerk. ja. Preken van een uur. Preken van een uur? Nou, ik, uh, ik vind een kwartier al veel. Hm? En, uh, door een gelukkig toeval was ik te laat, dus ik stoot mijn buurman aan. Ik zeg, hoe lang is die al bezig? Drie kwartier. Ik zeg, waar gaat het over? Hebt hij nog niet gezegd? GELACH nou, het was wel een merkwaardige predikant, hoor. Op een gegeven ogenblik zegt die dominee van. Uh... Broeders en zusters, in de meeste gemeenten is het zo dat de halve gemeente meelevend is en de andere helft van de gemeente er niets meer aan doet. Bij ons is dat, godzijdank, andersom. Well, het is geen ketterij hoor, dat niet. Nee, de ketterij zit bij hun in de teksten van de liederen, heb ik ontdekt. Ja. De teksten van de liederen zijn zeer ketters, ik heb ook niet mee gezongen. Nee, ik heb voor mijn geweten niet mee kunnen zingen. Stel u voor, ineens wordt er afgeroepen van... Uh, nu zullen wij zingen, Te Betlem is geboren nummer drie. <lacht> nou meneer, en je zit ook niet op je gemak hoor. In een vreemde kerk, je kent de orde van dienst niet. Nee, je weet niet wat er gaat komen. Je slaat flaters, je maakt blunders. Nou, andersom is ook niks. Want ik heb vroeger eens een keer in een apostolische bui. heb ik eens een keer een, een onkerkelijk persoon meegenomen naar een plechtig lof. Zo'n avonddienst, zo'n lof. Want ik dacht, ja, een onkerkelijk persoon. Ik dacht, ja, alles wat die man nodig heeft, dat is een lof. Ik zei ook, all you need is lof. Dat zei ik ook. <lacht> ik heb mijn onschuld. Ik dacht, dat zal die man, die zal onder de indruk geraken. Maar dat is niet het geval geweest, hoor. Dat is een paniek geworden zeg, een ramp. Stel u voor, onkerkelijk persoon zit aanvankelijk rustig naast mij in de bank. Op het altaar staat de pastoor, de pastoor staat te zwaaien met het wierhoeksvat. Ineens rent dat onkerkelijk persoon naar voren, zo dat altaar op en zegt tegen de pastoor, mevrouw, uw tasje staat in brand. <lacht> Dat was eens en nooit weer hoor. Ik vind het, Nick, je moet niet in een kerk komen waar je niet thuis hoort. Nee. Ik ben ook niet meer in die protestante kerk geweest. Maar het had een hele andere oorzaak. De verkering is namelijk niet gemengd gebleven. Nee. Nee, nee De pastoor, die had hoogelijk bezwaar tegen gemengde huwelijken, die zei dat kan nooit goed gaan. Ik zei nee. Nee. Ik zei, zeg waarom niet? Hij zegt, kijk vriend, dan is men dus ook seksueel verschillend. Ik zeg nou wat dan nog? Hij zegt, nee, nee, zo bedoel ik het niet. Ik zeg, wat bedoelt u dan wel? Ja, ik dacht, de pastoor moet toch beter weten... want die is onlangs onderscheiden met het pro sex -clesia. Nou, Eucumene was ook niet de sterkste zijde hoor, van die pastoor. Ecumenen? Hij zei altijd maar, van, ziet ge dan niet, vriend... als de protestante kerk uitgaat? Die mensen kijken allemaal bedrukt. Dat is bij ons toch heel anders... Ja, bij ons zijn ze blij dat het afgelopen is. Ja. Ik kon praten als brugman, maar het meisje zou en moest katholiek worden. Oh ja, toen moest ze worden overgedoopt. Dat had je dus vroeger. Dan moest zo'n doopsel als het ware Rooms-Katholiek worden nagesynchroniseerd. Hè? Ja. Tegenwoordig niet meer. Nee, ik heb gelezen, de kerken hebben nu elkaars doping erkend. Ja. Ja, ja, sommige kerken gebruiken doping. Die zijn blijkbaar bang dat ze de jongste dag niet halen of zo. Maar was zo leuk, zeg. De eerste vraag die dat meisje stelde was een typisch vrouwelijke van... ...wat moet ik aan bij de doop? Nou, doe iets leuks aan. Ze zei, wat is dat leuk? Zeg, nou, iets feestelijks. Ze zei, wat hebben jullie aan bij de doop? Zeg, nou, meestal luiers. GELACH Al die vele kerkgenootschappen hebben allemaal hun waarheden. Ze hebben allemaal hun waarheden. Maar wat moeten armzalig mensen met waarheden? Mensen vragen liefde. Mensen willen niet meer eenzaam zijn. Mensen willen warmte. Ze willen niet meer bang zijn. Ze willen geen pijn. Ze willen niet dood. En kerkgenootschappen hebben altijd waarheden. Ik heb waarheden. Ik heb hele mooie waarheden. Ik heb nog hele mooie waarheden. Wanneer ze mij vragen...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 Apostolisch, protestant, katholiek of remondstand, wederdoper, anglikaan, orthodox of lutheraan, evangelisch, vrijgezend, byzantijn of doopsgezend, nederduitse adventist, vrijhervormd of jansenist? Ik zeg ja meneer, moet u horen. Er is zeker keuze genoeg. Toch weet ik nog niet zo in een antwoord op wat u mij vroeg. Misschien ben ik te groot voor zo'n vakje. Misschien ben ik daarvoor te klein. Dus schrijf achter godsdienst maar christen. Tenminste probeert het te zijn. Apostolisch, protestant, katholiek of remonstant, wederdoper, anglikaan, orthodox of lutheraan, evangelisch, vrijgezind, byzantijn of doopsgezind, nederduitse adventist, vrijhervormd of palengist. E manje magnifique,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 een geloof dat formeel wordt erkend. Apostolisch, protestant, katholiek of demonsland, weder doper, anglikaan, orthodox of luteraan, evangelisch, vrijgezind, Byzantijn of doopsgezind, Neder-Duitse adventist, vrijhervormd of calvinist. Nee, dan schrijf ik achter godsdienst geen. <tied> En dat waren er nog maar 16. Van de 500. In één land 500 christelijke kerkgenootschappen. En iedere keer dat er twee samengaan, heb je er drie. Het verenigde kerkgenootschap en de twee vorige. <lacht> het is net als de voortplanting. Maar goed, ondanks al deze apartheid, en verdeeldheid en gebrokenheid, dames en heren, ik heb gedacht. op een feestelijke avond als deze, moet er toch ook iets op te voeren zijn waarvan je zegt. hè. Dat is nou een teken van hoop, Dat heeft nou de brandstapel en de beeldenstorm overleefd. Dat hebben nou al deze christelijke kerkgenootschappen altijd samen gehad. En ik ben op zoek geweest en ik heb het vroeger gevonden ook. Ja, een soort ecumenisch symbool. Ik vraag op dit ogenblik in de voorstelling toch graag even uw aandacht voor de plechtige opvoering van het ecumenisch symbool. Nederlands omhaalapparaat. Met een belletje voor de slapers. Schrik je wakker, hoor je ping ping, weet je gelijk waar het over gaat. Weet u waarom die luide handschoenen bij je aan hadden? Het was voor de vingerafdrukken. Ik heb deze op de kop getikt bij een pastoor, zegt die heeft al die collectes afgeschaft. Die zegt dat gehengel, je vangt toch niks. Hij heeft nou het nieuwe systeem met het tafeltje achter in de kerk. En iedereen die binnenkomt. die moet uh, op de schaal die op dat tafeltje staat. een kwartje werpen. Ja. Gaat zeer goed hoor, iedereen doet het. Er zit een controleur achter, dus. Uh... <lacht> ja, dat is meneer Van Dijk zeg. Meneer Van Dijk, zeer van het type. Dat is nog een uh, afgeschafte collectant, zal ik maar zeggen. Dus, uh... Ja, en wat laat was er iemand die op geen kwartje op de schaal. Nou, die werd gelijk teruggeroepen hoor, van. Uh... Psst, kwartje. Maar die man had een verontschuldiging zegt ik kom alleen even de, de huissleutel vragen aan mijn vrouw. <lacht> maar stel u voor, pas na de dienst, pas na afloop van de kerkdienst, verliet deze onverlaten kerk. En meneer Van Dijk die zag dat en die grijpt hem in zijn kraag en die zegt vuile oplichter, je bent komen bidden. Er gaan verhalen over die man, zeg. Vroeger, vroeger, toen er nog collectanten werden. Dan gingen de collectanten en hun dames... ...die gingen ieder jaar een dagje uit. Nou ja, ze beheerden die collectegelden, ...dan maakten ze dan een potje van. <lacht> gingen ze ieder jaar met het bootje... ...van Volendam naar Marken. Telkens jaar een groot genoegen... ...maar op een keer gebeurt er iets verschrikkelijks. Het bootje is net de haven van Volendam uit... ...komt op volle zee... ...of er steekt een storm op. Een noodweer breekt uit... Een ramp dreigt. Het leger des heel stond op het punt koffie te zetten, zal ik zeggen. Een mevrouw raakt vol slagen in paniek. En die begint te roepen, maar laten we dan toch iets godsdienstigs doen? Oeh, laten we iets godsdienstigs doen? En meneer Van Dijk pakt een schaal en gaat ogenblikkelijk collecteren. Ik kan het ook nooit laten om even rond te gaan. Maar de mensen moeten wel altijd weten waar het voor is. Anders geven ze niks. Maar dan vragen ze, is het voor de slachtoffers van het communisme? Nee. Is het voor de slachtoffers van het fascisme? Nee. Is het voor de slachtoffers van het christendom? Ja. Ik collecteer voor die mensen, juffrouw. Die dachten ook, ik ben verdoemd.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 dan kan ik gaan, dan kan ik gaan. Zitten. Ik kom er alleen nog wel. Ik zeg net tegen meneer erachter, ik zeg nou. Ik zeg de nieuwe linie is een goed weekblad, maar nou zijn ze ook alweer voorstander van verrassing. Ik laat mij niet verrassen. Van mijn leven niet. Ik laat mij gewoon begraven. Ik ben dat voor jongste fans zo gewend. Nou zult u misschien zeggen, wat, wat een ouderwets persoon. Ik ben in mijn jonge jaren, ben ik toch werkelijk geen lievertje geweest. Ik heb altijd, ik heb de grootste moeilijkheden gehad met het andere geslacht. Oneenigheid, nee nee, in tegendeel. En dan ging je toen ter tijd, jongeluk. Ging je met zo'n moeilijkheid naar je geestelijke leidsman? En dan moest je tegen de pater zeggen. Je kon natuurlijk niet zeggen, ik zit te veel achter de meisjes aan of zo. Ik spreek van vijftig jaar terug, mevrouw. Je deed hetzelfde, maar je zei het anders, tijd he? Toentertijd moest je zeggen, ik onderhoud lichtzinnige betrekkingen. Nou, als je dat gezegd had, vroeg de pater wel verder. Je moest het allemaal precies weten, hoor. Ja. Van was het met Annie uit de Kerkstraat? Ik zeg nee. Was het met Hennie uit de Breestraat? Ik zeg nee. Was het met Jolanda uit de Hoogstraat? Ik zeg nee. En ik, maar schrijven, had ik weer drie adressen bij. Ja. <lacht> En dan vroeg de pater, dan vroeg de pater aan mij, waarom doe je dat, jongeman? Achter de meisjes aan zitten, het leven is maar zo kort. Ik zei, ja, daarom juist. <lacht> of dan zei hij, ja, maar bid toch dat je niet in bekoring valt. Ik zei, nou, ik ben doodsbang dat ik verhoord word. <lacht> En als die helemaal geen raad meer met me was, dan zei die, bid je maar vijf onze vaders. zo'n ook wilt het graag doen, maar ken er maar één. <lacht> ik heb wat afgelachen met de oude zielzuiger. <lacht> ik vind het jammer dat alles verandert. voor mij hoeft het niet. <lacht> nou, ik ben tussen hekjes, jongelui, zoals ik hier voor jullie zit. ...ben ik een van de eersten waar de zielzorg destijds op is afgeknapt. En ze hebben mij doorverwezen naar een heel ander soort zielzorger... ...naar de psychiater. Ik kom daar binnen, zal het nooit vergeten, Ze Bleek een heel aardige dokter. Hij zegt tegen mij, ben u wel eens bang? Ik zeg, nee, ik zou niet durven. Hij zegt, twijfelt u wel eens? Ik zeg, ja zeker, ik twijfel aan alles... Ik twijfel aan alles. Hij zegt, dat is zeer gezond. Zeg je? Ja? ja, zegt hij. Hij zegt, neemt u van mij aan, ik ben dertig jaar gevestigd als zenuwarts. Alleen gekken weten alles zeker. Zegt u het zeker? Hij zegt, absoluut zeker. <lacht> nou, ik weer het hele verhaal verteld over de meisjes en alles. Hij zegt, nou dat is een afwijking, zei jij? Ja, zegt hij. Hij zegt, u bent veel te heteroseksueel. Oh. Ja, nou, het is prettig als je weet hoe het heet, maar wat doen we erin? <lacht> Heeft die dokter mij een poeier gegeven? Had ik het rotding maar nooit ingenomen. <lacht> het hele wereldbeeld draait op zijn kop, alles andersom. Van dat moment af zetten de meisjes mee achterna. Ja, dan kwam ik te laat op het spreekuur en dan zei hij, waar kom u vandaan? Ik zeg, ja, de meisjes zitten toch ernaar. Hij zegt, dat is geen reden om te laat te komen. Ik zeg, nee, nee, maar ze lopen zo langzaam. Hieruit volgt dat dit een volslagen waardeloze behandeling was. Het was bovendien nog gekost bij rook, dus ik ben ermee opgehouden. Er zat een man in de wachtkamer, die kwam daar om het roken af te leren. <lacht> Dat is goed geslaagd, hoor. Die drie maanden in behandeling geweest... kreeg hij de rekening... heb jaren niet kunnen roken. <lacht> Nog één keer, jongen, ben ik mij wezenlijk rot geschrokken. Ik zit in de wachtkamer... tussen twee heren... In. daar een heer en daar een heer. En de heer aan die kant... zegt plotseling tegen mij... Ik ben Napoleon. Ik zeg, meneer, houdt u mij ten goede? Ik zeg, hoe weet u dat? Hij zegt, ja, dat heeft onze lieve heer meegezegd. gezegd. Zegt de man aan die kant, ik? ik heb nooit iets gezegd hoor, meneer Rissa. Ik heb wat meegemaakt in het leven, jongelui, ik ben van de ene pater naar de andere psychiater gegaan. Ik ben nooit een lievertje geworden. Eén uh, ding heb ik ervaren, en dat zal ik je zeggen. En, en neem dat mee naar huis en denk er nog eens over na. Dat is dit. Bureau komt na de zonde. Ik heb één keer gehad dat het ervoor kwam. Ik heb er nog spijt van.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 ...in Parijs en Londen. S'avonds in de metro, ...werd ik veel te hetero. Vrouwen? Geen probleem, ik had verdomd... ...kaartsysteem. <lacht> Hoef ik verder niks te zeggen. Maar nou komt het jongelui, net op, nou Onlangs zegt mijn kleinzoon... ...echt op zo'n venijntoon... ...Opa, vindt u dat nou fijn...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 ze mij vragen, professor, welke universiteit acht u beter, die van Gent of die van Leuven, dan is mijn antwoord inderdaad. Als missionaris kan ik erover meespreken, heidenen bekeren, dat is een christelijk werk. Maar christenen bekeren, dat is een heidenswerk. Ons reisbureau organiseert speciale reizen voor Walen en Vlamingen. Drie dagen knokken. Anteinse kerk vraag ik een bijdrage voor de opbouw van het nieuwe kerkhof. Geef iets blijvends, geef de geest. <lacht> Jongelui, ik ben de nieuwe onderpastoor. Neem me niet kwalijk, ik ben pas gewijd. Ik ben nog in de witte <lacht> En waarom loop je met je arm in het gips afgelopen zondag onder de preek van mijn geloof afgevallen? <lacht> Namens de onderontwikkelde gebieden, hartelijke dank voor het sparen van het zilverpapier. Het smaakte erg lekker. Lieve kinderen, feest allemaal eucumenisch. Want wie dat niet is, gaat met Sinterklaas mee naar Spanje.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 Oh, het is een hele moderne congregatie. Wij mogen gerust bikini dragen. Nou ja, onder het habijt. <lacht> en we hebben nou zoveel nieuwe roepingen. Ik zeg, nou, als het zo doorgaat, wordt het nog twee onder één kop. Oh, de vraag is, hoe komen jullie aan zoveel nieuwe roepingen? Maar het is bij ons zo geregeld. Kijk, als je bij ons uh, drie nieuwe roepingen aanbrengt, mag je er zelf uit. <lacht> Weet u wat moeder zegt? Onze overste? Onze overste is moeder. is natuurlijk niet een gehuwde moeder. Moeder zegt nou één ding hebben die protestanten nooit gehad. Pauze. De kabaret, dames en heren. Het is eigenlijk een gevaarlijk onderwerp. Ik heb alle mopjes van tevoren laten doorlezen door een strenge dominee. Ja. Hij was vol belangstelling hoor, want hij vroeg nog, is daar misschien een opleiding voor, voor zo'n kerkelijke cabaret? Ik zeg zeker, dominee, toneelschool met de Bijbel. <lacht> ja, dat heb je in Nederland. Daar heb je scholen en daar staat nog uitdrukkelijk op, school met de Bijbel. Dat zijn scholen van vroeger, toen de Protestanten dus nog het alleen vertoningsrecht hadden van de Bijbel. Hm? Nou is dat niet meer, hè? Nee, nou zijn alle scholen met de Bijbel. Protestanten, scholen, katholieken, neutrale. Ja. De kindertjes worden er gewoon mee volgestampt. En wat blijft er van hangen? Er is laatste inspectie geweest. Nou, meneer, de inspecteur is goed geschrokken. Hoor. Die vraagt dan zo'n meisje op de voorste rij. Zegt meisje, vertel mij. Wie was niet blij dat de verloren zoon... Durst kwam. Het gemeste kalf, meneer. <tog> en jij daar, wat gaf de barmhartige Samaritaan als beloning aan de waard van de herberg? Twintig kleine baby'tjes, meneer. Kom je daarbij? Nou, gewoon twee tienlingen. <tog> en jij daar met die bril op, niet in je neus. Vertel eens, wie sloeg met zijn staf op de rots? Ik heb het niet gedaan, meneer. Toen werd die inspecteur zo kwaad, dames en heren. Die rent zo de klas uit, zo door de gang, zo naar het hoofd van de school en die zegt hoofd. Ja, dat heb je wel eens als je kwaad bent, dan vergeet je alle lichaamsdelen op te noemen. Hij zegt hoofd, ik vraag aan die kinderen wie sloeg met zijn staf op de rots en wat antwoorden ze mij, ik heb het niet gedaan. Nou, zegt het hoofd, als die kinderen dat zeggen, kunt u erop vertrouwen dat het waar is. Ja, maar lieve mensen, als het schoolhoofd het niet weet, wat verwachten wij nog van de kinderen? Er wordt in die bijbellessen, zal ik u vertellen, daar wordt afgekeken, dat is meer dan verschrikkelijk, zeg. Die kinderen, die moffelen, die antwoorden, op de gekste plaatsen weg, zeg. Er was één jongen, die had alles in zijn broek gedaan. Hij had het in de broekriem geschreven, hè.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 Maar dat komt er nou van als wij van de Bijbel een gebruiksboekje maken... voor het lager onderwijs bij gebrek aan beter. Nou, de Bijbel zegt, er wordt wel een beetje mee gesold, hoor, tegenwoordig. Ze gaan er tegenwoordig gewoon mee langs de deur, hm. Sta je argeloos de bakker te helpen, komt er deze een man van... Zijt gij bereid te starven? <lacht> of zo'n figuur die zegt, ik heb een boodschap voor u... Vraag je nog, wat is dat voor boodschap? Ik heb een grote boodschap. Oh, zeg, en aan het eind van de week, dan komt er bij ons ook altijd een uh, ongehuwde juffrouw de Bijbel aan de man brengen. Nou, ze is wel aardig hoor. Ik noem er altijd uh, de schriftgrubbel. Maar nou ja, als een half uurtje bezig is, dan doe ik toch de deur toe hoor. En dan vraagt ze, heeft u iets tegen het hogere wezen? Ik zeg, nee, nee, alleen iets tegen zijn grondpersoneel. <lacht> ik ben met mijn gezinszegeltjes naar het heilige land geweest. <lacht> nou, ik krijgt het niet cadeau, ik heb me twee jaar ongans moeten eten. Zeg, ik ben met een vliegtuig naar Jeruzalem gevlogen. Oh, dat vliegveld van Jeruzalem, zeg, dat is meteen 35 graden in de schaduw. En dat is zo vreemd, want je komt het vliegtuig uit, dan komt er iemand op je toe... ...en het eerste wat ze dan tegen je zeggen, dat is shalom. Nou, je barst van de hitte, ik snap dat niet. Ja, ja ik heb ook ontroerende momenten meegemaakt, hoor. Ik heb ontroerende momenten meegemaakt, want ik weet nog, we kwamen langs een vijgenboom. Heb ik gauw zo'n vijgenblad geplukt ik dacht, nou, dat is het dan. Wat <lacht> het viel tegen, het was veel groter dan ik gedacht had. Want <lacht> ik zeg nog, jongens, dat is nou het oudste damesblad in de kleinste oplager. Zo'n doek om het hoofd, met zo'n touwtje erom, dat is een Arabisch hoofddeksel, de zogenaamde kefier. Maar die wordt niet alleen gedragen door de Arabieren daar, maar vooral door de toeristen die kopen zo'n ding. Dat is lekker tegen de zon. Dus wat u hier ziet, dat is eigenlijk een toerist die naar het heilige land gaat, een zogenaamde heilige landloper. Dat is een ridder van het Heilige graf met verlof. Dat zijn die mensen die op hun verlof alles fotograferen, weet je wel gaan ze thuis kijken wat ze daar hadden kunnen zien. Nou was ik gelukkig niet de enige vreemdeling in Jeruzalem, hoor. We waren daar met een groepje Nederlanders. We hadden ook een pastoor in ons midden. Ik was daar zeer blij mee. De ja. hmm, pastoor heeft tenslotte diploma, laatste hulp bij ongelukken. Nee, hoor, we zaten in de bus. Toen dacht ik, nou is het zover... ...in de bus, dat de reisleider ineens roept van, uh, is er misschien ook een pastoor in het gezelschap? De pastoor roept, ja. Zegt de reisleider, heb u misschien een kerkentraker bij u? <telling> zeg, in dat heilige land, dames en heren, daar bevinden zich dus die zogenaamde heilige plaatsen. Dat zijn dus die plaatsen waar altijd dat gedonder over is. Als daar een plaats is waar geen gedonder over is, is het ook geen heilige plaats. Maar uh, we hebben ze allemaal bezichtigd. Het is heel merkwaardig, want uh, die heilige plaatsen zijn verdeeld over verschillende godsdiensten. Eén heilige plaats over verschillende godsdiensten. Als u precies wilt weten hoe het in elkaar zit, vraagt u het even de reisleider, leest het gaarne voor. Die heeft zo'n boekje, daar staat alles in waar het was, waar het niet was, waar het had kunnen zijn, waar het toch kan komen. Er staat ook een lijstje in waar de twaalf apostelen begraven liggen. Alleen in Duitsland liggen er al achttien begraven. De reisleider leest voor. De Heilige Grafkerk is verdeeld over de volgende godsdiensten. De Grieks-Orthodoxen, de Armeens-Orthodoxen, de Katholieken, de Syriërs en de Kopten. Komen we buiten, staan we tegenover de Lutherse kerk. Wilt er nog iemand een zuurtje? <lacht> Morgen gaan we een stad bekijken die er niet meer is. <lacht> Morgenmiddag gaan we naar het museum... Let op het stukje oor van Salomon. Er staat een bordje bij Salomons oordeel. <lacht> Morgenavond gaan we naar bed. Gaan we naar Bethlehem. Nee, geen dia's maken. Dat is oneerbiedig. Nee, de dia's zijn verkrijgbaar bij de zusters. ...overmorgen vertrek naar MAUS. Persoonlijke eigendommen in het hotel laten... Emmaus is bekend van de vele emmaus gengsters <lacht> Maar tussen haakjes, er zijn twee Emmaussen... ...een van de Dominicanen en een van de Franciscanen. Hè? Ja, de Dominicanen zijn gaan graven en later de Franciscanen... Dat ...hebben ze natuurlijk niet zelf gedaan, dat hebben ze laten doen. En die vonden ook een Emmaus en die zei: ...het was niet daar, het was hier. Door deze meningsverschillen, dames en heren, heb je nu in dat land van alles twee. Ja. Je hebt er nou twee uh, avondmaalzalen, Je hebt er twee Kalvariebergen en twee heiliggraven. één van de protestanten en één van de katholieken. Je hebt er twee herdersvelden. Je hebt er twee huisjes van Nazareth. Kunt u zich voorstellen, de Amerikanen die daar rondlopen. Radeloos met deze vraag. Is this the original holy land or is there another one? <tied>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 en roepen, we u, archeologen en exegeten, zou hij de ene ware kerk na de andere binnengaan en vragen, wat is dat voor geloof dat hier wordt beleden. Als hij nou eens terugkwam in Jeruzalem en dit liedje zou horen, wat zou hij dan zeggen? Je hebt in mijn land het verkeerde bezichtigd.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 Want hunner is het rijk. APPLAUS maar goed, er komen naar dit zwaar verdeelde land nu ook ecumenische bedevaarten dus. Misschien helpt het. Iedereen neemt wel zijn eigen bijbel mee natuurlijk. De bijbel is nog niet hetzelfde, nee. We hebben in Nederland trouwens, alles apart hoor, we hebben in Nederland zelfs een hervormde wandelvereniging. Ik heb alles gevraagd, is dat wandelen anders dan gewoon wandelen? Zeggen ze, ja zeker. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, wij wandelen niet in ongerechtigheid. Ik vind dat zo bekrompen. Ik vraag ook altijd, wat is er nou toch tegen dat gemengde zwemmen? Hm? Dat er nou zo'n protestant in het water ligt, wat geeft dat? Oh, bij ons in het dorp had je nog twee voetbalverenigingen, zeg. Een Roomse en een protestante. En dan ging het op zaterdagmiddag... want op zondag mocht het natuurlijk niet... op zaterdagmiddag werden de hokken opengezet... en dan werd het op elkaar losgelaten. <lacht> Dat leek van een godsdienstoorlog, zeg. <lacht> en fanatiek. En die mensen op die tribune... uitsluitend juichen om het eigen clubje. Nou, ik sta daar boven. Ik sta daar daarboven. Jo. Ik let op de techniek van het voetballen. Hm. Als er bij de protestanten een doelpunt werd gemaakt... dan riep ik... Go werd er bij de katholieken een doelpunt gemaakt, riep ik goal. Zat er een man naast me, die vraagt ineens, hebt u dan geen geloof? Oh, de pastoor en de dominee, dat was daar nog water en vuur, hè? Die zijn elkaar een keer tegengekomen op een smal voetpad. Denk maar niet dat die pastoor opzij ging voor de dominee, hè? Zeg gewoon, ik ga niet opzij voor de fariseer. De dominee, oh nee, ik wel. Mensen, wat is het toch allemaal hoog gelopen? 450 jaar geleden, 1517 hè? Ja, 450 jaar geleden. Toen euh, hebben er enkele theologen een euh, meningsverschil gehad. Nou, die mensen zijn al meer dan vier even dood zeg. Alleen de beginselen staan nog boven aarde. Hm? En nog altijd roept de dominee, ja maar de reformatie... En de pastoor roept, ja, maar Trent. Ik zeg, Meneer pastoor, Trent, neem je niet Ze <laughs> Zijn ze allemaal van teruggekomen. Ik ben er geweest, er was niemand meer. <lacht> Ik zeg altijd, als Luther nu geleefd had, was het heel anders gelopen. Als Luther nu geleefd had, oh ja, ja was hij nou gewoon hoogleraar in Leuven geweest. Nou, laat onze pastoor het niet horen, hoor. Die zou zeggen, vriend, vriend, wij mogen niet op de ecumenische ontwikkelingen vooruit hollen. Wij moeten wachten op een uitspraak van de paus. Ik zeg, nou, dat is een moeilijke zaak. Hè? Een paus die in een leerstellig doolhof terechtkomt, kunt u zich dat voorstellen? Die komt er nooit meer uit. Nee? Hij kan niet dwalen. En daarom moeten de gewone mensen, dat zijn dus die mensen die alles veertig jaar van tevoren zien aankomen. De gewone mensen moeten wachten op de deskundigen. Wachten op de theologen. In gelijke trant sprak de dominee. Wacht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 Wachten op de theologen, logen, logen, theologen, logen. Wachten, wachten op het moederramen. Amen, amen, op het moederramen. Amen. Maar wat we daar al samen maken. ...samen lachen. Kantaat zingt lekker, maar is zwaar verouderd. Ja. Zo zit ik wel eens een eindje weg te relativeren... ...voor mezelf op een vrije avond. En dan denk ik ineens... ...gut, stel je voor dat ik zelf... ...in ons verdeelde Nederland... ...dat ik zelf bij de buren was geboren. Aan nou, de kant is vlakbij. Zeg, stel u voor dat ik bij de buren was geboren. Dan was ik nu zeer streng gereformeerd geweest. Ik had van grapjes op een kerk niet willen horen. Dan was ik nu ten hoogste goochelaar geweest. En als nou die weer bij de buren was geboren. Was die als kind misschien een rotjongen geweest. En op zijn twintigste aloes en ongeschoren. ...en thans een houder van een stripteestent geweest. En als nou die weer bij de buren was geboren, ...was die als kind misschien al atheist geweest. En als het noodlot hem niks anders had beschoren... ...was die nou gewoon elektricien geweest. <lacht> Ik ben elektricien in kerkelijk verband. Ik ben zelf niet vroom. Ik zeg naar de kerk gaan, dat is geen kunst. Maar eroverheen klimmen. Gisteren werd ik nog opgebeld door de deken. Ze hebben hier een hele moderne deken. Ze hebben hier een elektrische deken. Nou, als een hele sympathieke man, daar kan je gewoon mee praten. Het is net een mens, zal ik maar zeggen. Nou, ik heb al menig karweitje voor hem opgeknapt. Hij heeft achter in de kerk twee stenen tafelen staan met de tien geboden erop. Zitten er onder de spinnenracht. Ik zeg nog, ik zeg, is de huishoudster niet genegen de tien geboden te onderhouden? <lacht> Hij zei, ja, maar ze staan te laag. Ik zeg, dan moet u de tien geboden opheffen. Nou, dat kon in feite niet, want er stond daarboven stond er weer een gouden kassie met reliquieën. Hij zegt tegen mij: Je weet nog ineens wat reliquieën zijn? Ik zeg: Oh nee. Ik zeg: Dat zijn losse onderdelen van heiligen. <lacht> nou, die deken belt mij op. Ik zeg: Meneer de deken. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, elektricijn, kan je vanavond even komen? Ik zeg, dat kan niet, want ik moet naar een nachtclub met een collega. Hij zegt, een nachtclub. Hij zegt, mag dat? Ik zeg, mag dat? Ik zeg, ik dacht dat de leken daar moesten wezen... waar de priesters moeilijk kunnen komen. <lacht> zegt u het maar door de telefoon. Hij zegt, nou kijk, elektricijn, het is met mij zo gesteld. Als ik op de preekstoel sta... dan staat er geen licht op. <lacht> Ik ga gerust niet kijken hoor. Het is bij de Roomse hap altijd wat. Bij de katholieken is het altijd wat. Ik zeg, voor de oorlog waren jullie veel te sterk geïsoleerd. <lacht> en nou zitten jullie weer met kortsluiting. Hij zegt, waar dan? Ik zeg, in de leiding. <lacht> nou kom ik weer net bij de protestante dominee vandaan. De hele dominee in paniek. Hij zegt, elektricijn, heb je mijn laatste preek gehoord? Ik zeg, dominee, ik hoop het. <lacht> Want mijn schoonzuster gaat nog wel eens bij hem luisteren, maar die zegt ook, nou, ik zou het evangelie nog wel begrijpen, als hij het me niet telkens uitlegt. <lacht> Wat was er nou aan de hand? De geluidsinstallatie zat in de poeier. Hm? Er zit een galm in, een galm in de geluidsinstallatie. Want dan stond hij op de kansel en dan zei hij van... Uh, Wat moeten wij doen? Deugd of zon, zon, zon? <lacht> nou, ik zal het u sterker vertellen hoe de elektronica kan leiden tot zedelijk misverstand. <lacht> een weekje later staat hij op dezelfde kansel. En dan stelt hij bij wijze van spreken, zal ik maar zeggen. De vraag is, is overspel natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. <lacht> ik zeg, van mij mag u het zo laten, maar u krijgt er last mee hoor. <lacht> ik zeg, dat is nog strafbaar ook. Ik zeg, dat is schade aan zielen van derde. Maar we kunnen het verhelpen, want we gaan samen even de werkelijkheid nabootsen. Hij zegt, hoe bedoel je dat, elektricien, de werkelijkheid nabootsen? Ik zeg, nou gewoon. Ik zeg, u gaat op de kansel preken en ik ga ondertussen naar de knoppen. <lacht> Meneer, hij heeft twee zinnen gepreekt. Ik zeg, houd er maar mee op. Ik zeg, ik zie dit al op de meter. Ik zeg, als u preekt, maakt u geen contact met de aarde. Zeg, weet je wat er in jullie kerken te veel zit, dominee? Verdeelstekkers. <lacht> Kunnen jullie even zo vrolijk nog wat leren van de vijand in Rome? Want die schakelt alles op één centrale. Wat zegt u? Als die doorslaat, tast iedereen in de duister. Nou, op u gelijk. <lacht> We waren al eerder in Vlaanderen, dames en heren, toen hebben we opgetreden voor het Davidsfonds. Heb ik helemaal niet begrepen wat het Davidsfonds eigenlijk was. Ik dacht dat er zeker het fonds bij de auteursrechten van de psalmen ingestort worden. Ja. Het speelt hier over het algemeen heerlijk, maar je moet wel uitkijken, want ja, ja... ...wij Nederlanders zitten nou eenmaal een beetje met dat minderwaardigheidsgevoel ten opzichte van de Vlamingen. Ja. Nou, schijt u uit, het is toch zo? Nee, nee, neemt hij nou onze huizenbouw. Wij zitten nog altijd met huizennood. Daar bent u overheen. maar u bouwt ook efficiënt huizen. Ja, zo'n huis hier, dat is, dat is efficiënt gebouwd. Dat is gewoon vier reclameborden met een dak erop. Maar één affiche van u bewonder ik bijzonder. Dat is die meneer die ergens tegenop rijdt... en dan naar die benen van het meisje kijkt... en staat eronder, laat u niet afleiden. En dat doet hij ook niet, want hij zit al tegen die auto op... en hij blijft kijken. Ja, u kunt ons troosten. U kunt zeggen: jullie in het noorden hebben ook je eigen cultuur, en jullie hebben ook je hogescholen en universiteiten, dat weet ik wel. We hebben zelfs een universiteit waar ze atomen splitsen, hebben wij ja. Maar jullie hebben een universiteit waar ze universiteiten splitsen, dat hebben wij niet. U <applaus> zult zeggen: waar bemoei je je mee als buitenstaander, maar ja, je leest dat in de krant bij ons. Nou, één ding heb ik wel begrepen, hoor. Het hele Vlaamse volk stond als één man achter de kardinaal. Het kunnen er ook twee geweest zijn, dat weet ik niet. En nou lees je weer hondstolheid in België. Ik denk, oh, daarom laten de heilers zich muilkorven. Ja. En ik vind het zo leuk dat de politie in Leuven geheel staat achter de studenten. Ja, heb ik gelezen bij ons. Stond, uh, politie is er ook op tegen twee hogescholen in één stad. Stond duidelijk in de krant, samenscholingen zijn verboden. Ja. Kijk, wij Nederlanders hebben zulke problemen niet, wij zijn daar te gemoedelijk voor, hè? Ik zeg altijd, Nederland is een kind met een waterhoofd en België is een Siamese tweeling. Ja, maar toch waar, iedere keer dat ik onder Breda langs die douane kom, dan denk ik bij mijn eigen, dat is toch geen douane? Dat is een verdwaalde botercontroleur. Ja, maar dan kunnen jullie zeggen, wij hebben een koning en dat hebben jullie niet. Ik zei, nee, maar daar wordt aan gewerkt. <lacht> Wacht maar, als die eenmaal king size is, hoor. <lacht> en dan denk ik, wat Willem 1 heeft verknoeid, zou Willem 4 het ooit weer goed maken. Ah mensen, laten we het boel weer samengooien. We horen het toch bij elkaar. We hebben allebei een leeuw in het wapen. Dat is nog uit de tijd van die esso-reclame van doe een leeuw in uw wapen. <lacht> we hebben allebei hetzelfde soort episcopaat. Voorstanders van alle vernieuwingen die ze niet kunnen tegenhouden. <lacht> en als wij geen regering hebben, hebben jullie die weer net wel een. <lacht> Dan moeten we wel even afspreken dat de doktoren niet tegelijkertijd staken. <lacht> Ik hou er mee op hoor, want anders... Nee, dan kom je in het lab niet meer in. Als je dan bij de grens zegt ik ben cabaretier of kleinkunstenaar, dan kom je er niet in. Dan moet je een ander beroep opgeven. Dan moet je zeggen paardenkoper of zo. Vergeet het maar, vergeet het maar, vergeet het maar. O, neem die zware dingen toch niet al te zwaar.